Wij verzoeken dit ons samen aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit psalm 72 en daarvan het eerste en het tweede vers. Geef Heer den koning uw rechten en uw gerechtigheid aan, schooningszoon, om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht, en uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen, dagen het heil hun toegezegd. Het ellendig volk wordt dan uit lijden, door zijn arm gerukt. Hij zal nooddruchtigen bevrijden, verbrijzelen wie verdrukt. Wij u het eerste en tweede vers van psalm 72. zoeken wij met verschillende aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woord, dat welk men opgetekend vindt, in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Ephesiërs en daarvan het eerste hoofdstuk. Door vooraf lezen wij voor de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde.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 Wij noemden dan voor te lezen uit Efeze en daarvan het eerste hoofdstuk. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil Gods, den heiligen die de Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren veradineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen zijns wils tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefden, in welken wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom zijn er genade, met welke hij overvloedig is geweest, over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons gemaakt hebbende de verborgenheid zijn wils, naar zijn welbehagen het welk hij voorgenomen had in zichzelf om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus beide dat in den hemel en dat op de aarde is in hem in welken wij ook een erfdeel geworden zijn wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen der schenen die alle dingen werkt naar den raad Zijns wils, al dat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook Gij zijt, nadat Gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie Uw zaligheid gehoord hebt, in welken Gij ook, nadat Gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den heiligen Geest der belofte die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Daarom ook ik gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus, dat onder u is. En de liefde tot al de heiligen houdt niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, of dat de God onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid u geven, den geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis, namelijk verlichte ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in den hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende en heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem der gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult tot zover onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die nooit laat varen het werk, zijn er Heilige Handen, die trouwen houdt en eeuwig leeft. Amen. Genade. Barmaartigheid en vrede worden u lieten bij den aanvang geschonken. En bij den voortgang rijkelijke vermenigvuldigd van God den Vader. En van Jezus Christus, onze Heren, door de werkingen van God, den heilige Geest. Amen. <tie> Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. U verheven, volzalige, oneindige en eeuwige majesteit, God de prijzen tot in eeuwigheid. Die den hemel der hemelen hebt tot uw troon, en deze lage aarde tot een voetbank uw heilige voeten, waar wij ons op bevinden als nietige, zondige stof en stervelingen. Ja, alle we samen minder zijn dan een druppel van de hemmer en een stofke van de weesgoud. En de naam van ijdelheid wel mogen dragen. Waar we krachten onze bondsbreuk in ons verbondshoofd, Adam. Onszelfen berokkend hebben allerhande ellende, ja zelfs te verdoemenis. En door de schoten der zonden en breuken gevallen. Tussen u en tussen onze ziel. En door de smet der zonde innerlijk bedorven zijn. En de gevolgen der zonde zijn allerhande ellende. Ja, zelfs de dood. En u zitten en staan hier nog als levende bewijzen. Van uw langmoedigheid en verdraagzaamheid. En tot hiertoe nog komt te bewijzen. Hij handelt nooit. Met ons naar onze zonden en vergeld ons niet naar onze overtredingen. Want zo gij in het recht zou treden met ons. Wie zou bestaan zelfs uw volk en erfdeel nog niet. Want die bidden nog treed niet in het gericht met uw knecht. Want wie zou voor uw aangezicht bestaan. Omdat zij wat hebben leren kennen. Van uw vlekkeloze heiligheid, uw goddelijke rechtvaardigheid en uw heerlijke majesteit. Want naarmate dat we leren kennen wie gij zijt, naarmate zullen wij in stof terecht worden komen. Wanneer de zon op zijn hoogste staat is onze schaduw het kleinste, Uw gezegende majesteit. Waar gij gekend wordt in uw oneindige heerlijkheid. In uw majesteit. In uw grootheid en heiligheid. Daar zingt men in het niet als een nietig stoffie. Daar zegt Abraham. Ik onderwinde mij. Daar ik stof en Assen, ben. Hij was zo dicht bij u. En toen was hij in zijn eigen oog. Stof en as. Daar was Abraham geen goed bekeerd mens, maar een arme zonde. En wanneer gij uzelf aan Job kwam te openbaren. Dan roep op, Hart, ik je op uit, ik vervoer mijn mij en heb er en as. Ach Geren, en omdat we u niet kennen, leven we zo ver bij u vandaan. En we leven op dat u ver bij ons vandaan leeft. En zonder dat we ons bewust zijn dat gij een alom tegenwoordig en alom en alwetend God zijt, die met uw harten doorzoekend oog de diepste schuilhoeken van, ons harten, van onze harten kent en hier die daar ooit iets van mag leren kennen en dat u het geven dat het gekend zou worden, om bij het licht van uw woord en door de kracht van uw heilige geest iets van de grootheid uw wezens te leren kennen dan komen we in het stof terecht ach dat u daartoe met uw geest en woord nog onder ons zult willen wonen en willen werken opdat er nog zondaren getrokken zouden worden uit deze tegenwoordige boze wereld en overgebracht zal de worden in het koninkrijk des zons van uw eeuwig welvaren. En dat u daartoe ook in dit avontuur uw getuigenis nog zult willen heiligen en zegenen en dienstbaar stellen waartoe gij het gegeven hebt. Al dat er de nog zijn zelden die overreed zullen worden door de autoriteit. ...en het gezag van uw getuigenis... ...om te mogen buigen onder uw woord... ...en door uw woord en geest geregeerd te mogen worden. Eer, zou u daartoe dan ook... ...het getuigenis dat ons staat te verhandelen... ...nog willen zegenen en dienstbaar stellen. Eer, het gaat op de eeuwigheid aan... ...en we zijn nog in de tijd in de welangename tijd, in de dag der zaligheid, gij laat nog aan onze zielen arbeiden, door middel van uw woord, o, onthoud ons uw geest niet, want gij hebt een gewillig volk, op den dag van uw heerkracht zou u dat dan nog willen bewijzen, o God, en wanneer er die gevonden mochten worden, Waar gij hart te kennen zijt en hier te proeven. En voor wie niets verborgen is ook niet. Wanneer er nog zijn die in het verborgen De keer binnenkamer wel eens moeten sluiten. Om in de eenzaamheid ter benauwde ziel voor God uit te storten. O, daar gij van getuigd roept mij aan. In den dag der en ik zal u uithelpen. En gij zult, Heere, wel u ze nog gedenken, opdat ze verwaardigd mogen worden, om voor te leren ik. In en, en in alles overklemmende, dierbare en volzalige middelen, die gezegende Christus. ...die op rechtsgrondig op een bed en verklaard wordt... ...als de enige middelaar Gods en der mensen... ...misschien dan de die nog zijn hier... ...ach die er eigenlijk niet kunnen helpen... ...met een voorkomende waarheid... of met enig licht in het evangelie... ...maar die leren kennen dat ze buiten God en in de schuld zijn... Acht wordt zo weinig meer gehoord, dan er uit de schuld en uit het gemis opkomen, die werkelijk ter gods gemis krijgen in te leven, eren op dat ze leren kennen de weg, om weer met God verzoend en bevredigd te mogen worden. En in zoveel dan er zouden zijn die niet ontbeloofd zijn van die kennis, omtrent die gezegende middelen des verbonds, Ach, Heer, gij mocht ze geven dat gij ze niet alleen in kennis stelt met dat u de weg zijt, maar dat u de weg zijt tot het hart des vaders, gij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot den vader dan door mij. Om nog eens met God bevredigd en verzoend te worden... Wat een eigenschap is van het zaligmakend geloven. Dat toch niet kan rusten. Voordat ze mogen rusten in, het, in die arbeid van uw lieve zoon. En voordat ze mogen rusten in God. Om weer in thuiskomen komen te krijgen. En om de breuk die er is hersteld te ervaren. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Waarvan straks nog gelezen is gezegend. Zij de God en Vader van ons. Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft. Met alle geestelijke en eeuwige zegeningen. In Christus Jezus in de hemel. O God u mocht daartoe dan. uw wordt nog heilig en dienstbaar stellen. Waartoe we zijn aan uw God en uw genade opdragen. Gij kent ze hier. Waar de spring gaan, en de kever, en de kruid worden alles afgevreten. Kaalheid en schurftigheid ervoor in de plaats gekomen. Wat u gebouwd hebt, afgebroken hebt. En wat u geplant hebt, uitkomt te roeien. Ach, dat ze verwaardigd mochten worden met barucht ervaren. Dat je zult uw ziel tot een buit hebben, om alle grond te mogen verliezen buiten Christus, als grond voor de eeuwigheid. Dan vermt u over hun, in zoverre dan we nog zijn, in de nooddruft huns harten tot uw zuchten, en in den geloven tot uw vluchten. En hebt u die genade verhinderd, met bewustheid voor eigen hart en leven, Ach, hier we kunnen ook met achterliggende ervaring de hemel niet open krijgen. Ach, we hebben steeds en bij vernieuwing nodig de invloedingen van je lieve geest waarvan gij getuigt. ik zal mij doen overblijven en ellendig en een arm volk, totdat ze hier altijd nog te worstelen hebben, met dat inwonen verder. En de here die meent dat hij aan zijn hoogmoed gestorven is. lazen we deze dag nog. Is de verwaandste en de hoogmoedigste die er is. Maar wanneer we leren kennen hier dan de vezels. Ja van die oude mens die niets van God moet hebben. Ach dat we leren kennen hoe waars of dat we nog zijn. Naar ontvangende genoten wanneer we onszelf en die oude mens nog willen handhaven, waar u niets van moet hebben, want ge herkent alleen maar dat nieuwe leven. En dat is de dood aan dat eigen ik, en dat is de dood aan dat verdorven vlees, en dat is de dood aan de wereld, gij mag ons die genade verlenen, om bewaard te mogen worden, en waardiglijk het evangelium in de vrees Naamste te wandelen. Gedenk ons er al zo dan nog ten goede God. Met onze kranken, zwakke, kruiser al dragende wettelijk verhinderde oude van eenzaam. Weten we wezen, weet we naast wat zwanger mocht zijn of gebaard hebben. Waar u ze met name kent, ook die ons van deze plaats afhoren, die in de ziekenhuizen zich bevinden, we dragen aller noden en behoeften aan uw God en uw genade aan. Ere in zover daar nog onder is van uw Sion, u mocht ze nog genadiger gedenken, naar het vrije van uw eeuwig soeverein welbehagen. En door uw geest en woord nog sterker in alle kruislijden en strijd. Ga denk ook wat op uw naamsgedachten is, uw woord gepredikt wordt, in zover gij nog getrouwe knechten hebt op Sions muren die de bezuin, dat de bezuin een zuiver geluid zouden geven van genade door recht en Christus als grond der zaligheid. O God, opdat uw koninkrijk werd en uitgebreid. En het rijk des Satans verstoord zal worden. Gedenkt daartoe ook hun op de zendingsvelden verkeren. Ook daar mocht gij Satans rijk nog inkorten. En uw koninkrijk uitbreiden. Gedenkt ook ons diep vers land Verzinkend volk. En verscheur de kerk in uw toren nog des ontfermens, oh God. Handel toch niet naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze overtredingen. Zou u nog op willen staan en uit willen gieten die geest. daar genade en der gebeten. Opdat er een weerkeer geboren werd tot u, den Heer en onze God. Ontfermt u dan alles over ons. Naar de rijkdom, uw genade, naar de grootheid, uw herbare en zegen nog, de stoffen waarbij we wensen stil te staan, uw gode tot eer en dankzegging, en ons tot troost en zaligheid, wat we van u bidden uit genade, om Jezus willen. Amen. Als aandachtig bijbelezer kunnen we vinden en naar aanleiding van wat we straks gezongen hebben, dat hier de laatste psalm van David is. Niet Davids laatste psalm in de 150 want we vinden na psalm 72 nog meer psalmen van David. Maar we vinden aan het einde van deze psalm de gebeden Davids des zoons van Isi hebben een einde. En wanneer heeft hij deze psalm gedicht wel in zonderheid? Toen Salom ook koning geworden was. En hij er getuige van geweest is dat God zijn woord bevestigd heeft. ...om Salomo op de troon te zetten. En dan gaat hij een gebedje doen voor Salomo. <coughs> Geef Heer den Koning... ...dat is Salomo uw rechten... ...en uw gerechtigheid aan Koningszoon... ...om uw knechten te richten met beleid. En mijn heerders, we hebben dat wel eens meer aangehaald... ...en herhalen het nog eens dat David... ...in zijn leven wel een type was van Christus in zijn lijden. En dat Salomo een type van Christus was in zijn verhoging. Uh, David die heeft een zeer beproefd leven gehad. Een, zeer, een leven vol van strijd en van moeite en van kom. En in zonderheid veel oorlogen heeft moeten voeren. In de tijd vervolgd is geworden door eh, Staun, verlogend of verraden is geworden de Rachitufel, eh, door zijn eigen volk verworpen, wat we ook van Christus vinden. Eh, dat hij door zijn eigen volk verworpen is geworden, door Judas verraden werd, en zelfs ten dode toe vervolgd werd, wat ook van David wel waar geweest is. En maar wat vinden we nu wanneer David wat heeft hij in zijn vernedering of in zijn verdrukking bij Melkander gebracht? In zijn verdrukking had hij bij Melkander gebracht een menigte van goud en van zilver en van koper en van ijzer en van hout om straks een tempel te bouwen. En hoewel hij de tempel niet mocht bouwen, omdat hij te veel bloed vergroot had. Mijne uurde, zo heeft Christus in de staat van zijn vernedering verworven. En noemen we hier bij David goud en zilver en koper en ijzer in menigte. Christus heeft in de staat van zijn vernedering alles verworven wat tot het leven en de zaligheid, tot de bouw van de geestelijke tempel, tot de bouw van een geestelijk huis. Waarvan dat een apostel Paulus nog zei het, Gij zijt gods, akkerwerk gods, eh, bouwwerk zijt gij. Eh, wij, noemen, wij vinden nog dat hij die, dat die noemt eh, dat de kerk een huis gods is waar God in woont. Eh, dus dat had Salomo in de staat, eh, David in de staat van zijn vernedering verworven. Eh, maar die kon het huis niet bouwen. En zo is het ook met Christus geweest. In de staat van zijn vernedering had hij alles verworven. Maar had hij nu in de dood gebleven, had alles vruchteloos geweest. Al had Christus zich laten kruisen, geleden en gestreden en zijn bloed gestort. En hij had in de staat van zijn vernedering in de dood gebleven. De laatste trappen van zijn vernedering was zijn begraving. Had er nog nooit gemenszalig kunnen worden. Daarom was het nodig dat hij in de trappen van zijn verhoging opgewekt is geworden. Ten hemel is gevaren om als die geestelijke Salomo uh, te zegenen en het huis gods te bouwen. Dat wil zeggen zijn kerk te verworven en weldadigheden te kunnen schenken en toepassen. Maar eerst verwerken. Uh, daartoe is Christus verhoogd geworden is Salomon verhoogd worden en zingt hij David hiervan: van Dat hij uw knechten richt met beleid, dan zal hij al uw volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht, zo doet het Christus ook. Nadat hij verhoogd is geworden aan de rechterhand zijns zijn vaders, is hij verhoogd geworden met eer en heerlijkheid om zijn kerk te regeren. Rechtvaardig, wijs en zacht. En vinden we nog, en uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. En wat ook van Salomo waar geworden is, dat hij zulks gedaan heeft. Weten nog, dan wanneer er twee vrouwen waren, waardoor zijn wijsheid bekend geworden waren, die elkaar kind verrolden hadden, een die haar kind doodgelegen had en het levende kind genomen had, en ze beiden voor Salomo kwam. En de ene zegt dit is mijn kind. En de andere zegt nee dit is niet uw kind. Het is mijn kind. Dan vinden we dat Salomo. Die onderscheidt het leven van de dood. En waar die nu het leven van de dood schenkt. Geeft die het leven aan de moeder waar het kind van was. Maar zeer schoon mijn hoorden vinden we dat hij daar de ellende gerecht doet op haar klacht. Het leven werd gegeven aan die het leven voortgebracht had. En die de dood gemaakt had, kwam met de dood weg. Zo zal Christus ook eens komen op de wolken des hemels als verhoogd Emmanuel. En dan zal hij ook een scheidslijn trekken tussen de levenden en tussen de doden. Er zal hij ook een scheidslijn trekken om te oordelen de levenden en de doden. Zo is hij dan verhoogd, mijn ouders, met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand zijn vaders. Waartoe we dan in dit avontuur en waar uw aandacht vragen naar aanleiding van onze Heidelbergse catechismus? En wel zondag 19. In verband met de ontzaglijke inhoud van dit onderwerp vragen we in dit avontuur. En waar u aandacht voor vraag 50 en 51. We noemen u vraag 50 en 51 waar we al dus lezen. Waarom wordt daarbij gezet zittende ter rechterhand Gods antwoord? Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijst als hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Wat nuttigheid brengt ons de heerlijkheid van ons hoofd Christus antwoord? Eerstelijke dat hij door zijn heiligen geest in ons zijn lidmate de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij met zijn macht tegen alle vijanden, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wij vinden in deze zondagsafdeling twee trappen van Christus Verhogen. Ten eerste de zitting aan zijn rechter aan Gods. En ten tweede in vraag uh, 52. Waarvan zo de Heer wil en wil leven laten liggen voor de volgende keer. De vierde en de laatste trap van zijn Verhogen. Uh, dus we vinden hier, zeggen we, de derde trap van Christus Verhogen. Er staan de eerste stil. Dat hij als hoofd zijn kerk regeert. In de tweede plaats dat hij als hoofd voor zijn kerk zorgt. En ten derde dat hij als hoofd van zijn kerk uh, voor zijn kerk dat hij ze bewaart. We zeiden ten eerste dat hij ze regeert naar aanleiding van vraag 50 met het antwoord. In de tweede plaats dat hij als hoofd ze bewaart. Uh, verzorg naar aanleiding van het eerste gedeelte van vraag 51 en ten derde dat hij uh, als hoofd zijn kerk bewaart naar aanleiding van uh, daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart om dan met een enkel woord van toepassing te besluiten uh, voordat we dat doen zingen we van psalm 110 de verzen 1, 2 en 3 dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij, totdat ik de macht Uw vijands heb verbroken en U zijn nek en voet langs zijt. Uit Sion zal de Heer Uw Scepter zenden, den Scepter Uw oppermogendheid, en zeggen Heers tot z'n als uiters einde, zover de macht Uw vijands zich verspreidt. Uw volk zal op uw haren tot het strijden gewillig zijn. In heilig krijg raad, u zal de dauw van uw jeugd verblijden geboren uit de vroege dagen raad. noemen u de verzen 1, 2 en 3 van psalm 110. de week zondag stilgestaan bij de tweede trappen van Christus verhoging namen de hemelvaart van Christus het thans vinden we hier zeiden we van de derde trap zijn er verhoging en dan vinden we hier weer de belijdenis des geloofs of een geloofsbelijdenis want mijn houders het geloof is geen begripsleer, maar is een geloofsleer. En wat we hier nu vinden kan alleen maar door het geloof geloofd worden. En in zonderheid het zaligmakend geloof Ik kan daar de vruchten van verkrijgen. Wanneer we het door het historieel geloof. Dit eerbiedigen is op zichzelf wel aan te prijzen. Maar het is te kort voor de eeuwigheid. Daarvoor is nodig het zaligmakend geloof. Eh, daarom eh, vinden we dat een onderwijzer, wanneer hij hier eh, gaat vragen waarom wordt daarbij gezet, nadat hij eerst gezegd heeft opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand aan Gods. Terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zichzelf daar bewijzen als hoofd zijner christelijke kerk. Het dus dat hij daar als koning gekroond is met eer en met heerlijkheid. Als een die triomfantelijk het hemelhof ingetreden is. En als overwinnaar over dood, duivel, hel, zonde getriomfeerd heeft. En voldaan heeft aan de eis der goddelijke gerechtigheid. Waar we vanmorgen uitvoerig bij stilgestaan hebben. Is hij door den vader verhoogd geworden om te zitten aan zijn rechterhand. En dat is de kroningsdag geweest van koning Jezus, die nadat hij de strijd gestreden heeft, de overwinning behaald heeft, gekroond is geworden met eer en met heerlijkheid. En wordt hier genoemd het hoofd zijner christelijke kerk. Wanneer we hier een ogenblikje bij stilstaan om u een duidelijk beeld te geven. mijn woordes, wat is een hoofd? We vinden van Jefta dat wanneer het volk Israëls in de nood was. Dan zie Jefta, hoewel hij een hoerenkind en een uitgestotene was geweest. Dan ze naar Jefta gingen en zeggen, wees ons tot een hoofd en verlos ons uit de handen onze vijanden toen is Jefta het hoofd geworden, een richter geworden van het volk Israëls dus te erkende hem als regering, het hoofd van onze staat is de koningin die regeert mag ik het zeggen, bij de gratie gods, ik vrees ervoor ze regeert nog bij de gratie van de mens. Het revolutionair openbaart zich hoe langer hoe meer, en het is te bezien of dan er van de dochters nogal op de troon zullen komen, wanneer we zien de tekenen des tijds. Anders zou ze regeren als hoofd eh, bij de gratie gods. Naar mijn ouders gelijk nu de koningin, om een heel eenvoudig beeld te geven. Hoofd is van de staat. Zo is Christus het hoofd zijner christelijke kerk, zijner christengemeente. En dood na hem geen ander hoofd. Zodat de paus die zich noemt als hoofd, als een opstandeling is en genoemd wordt de antichrist. Want Christus is hoofd van zijn kerk. De paus geeft wetten uit en de kerk heeft zich te onderwerpen aan de kerkelijke wet die de paus, wat eh, zonder dwaling, want de paus kan niet dwalen, want die is vertegenwoordiger van Christus. Mijn hoeders daar is die een eerder van Christus als hoofd. Christus, wat we straks gezongen hebben, is door zijn vader erkend geworden. Ten eerste, al toen hij op aarde was, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik me heb. Ten tweede, wanneer hij hem opgewekt heeft uit de doden, heeft hij hem rechtvaardig verklaard dat hij niets meer van hem te heeft. Ten derde, wanneer dat hij naar de hemel gevaren is, heeft God hem geerkend dat hij volkomen genoeg gedaan is, genoeg gedaan heeft. En ten vierde dat hij zitting neemt aan de rechterhand zijn vaders. Om als koning zijn kerk te regeren. Zodat Christus heerst met het hoogste recht. Niet alleen, mijn hoeders. Dat ook een paus geen regering en geen wetgever kan zijn. Maar ook geen synodes. Er is geen ene synode die het recht heeft om wetten te geven. Ook geen kerkraad en ook geen leraars mogen geen wetten geven, zijn geen dictators die mede met Christus regeren. Maar weet je wat het wel is? Hij komt in de tijd aan te aan te stellen, opdat zij regeren overeenkomstig het woord van God. Dus dat niet, dat is met een zeker uh, goddelijk gezag. Niet in deze zin om wetten uit te veiligen En om met dwang te regeren zoals in de tijd dat geschiet is door de paus. En door zelfs anderen. Om met zwaard en met vuur ten onder te brengen wat opstaat tegen de regering. Nee, mijn heulis Christus heerst met het hoogste recht. Vandaar het, dat hij ook de hoogste en alleen hem de eer toekomt. Alle eer die we geven aan mensen buiten Christus in de vermening. Dan ze nog iets kunnen doen aan of voor onze zaligheid is afgoderij. Daarom is het achgoderij als men een bekeerd mens gaat verheerlijken. Het is achgoderij als men een leraar gaat verheerlijken. Het is achgoderij wanneer we grote heer professoren gaan verheerlijken. Christus heeft alleen die eer behouden. Dat hij hoofd is van zijn En Dat hij ingesteld heeft. En dat er geregeerd moet worden. Ook kerkelijk geregeerd moet worden. Dat mag en moet alleen maar wezen. Over en naar het woord van God. De kerk heeft geen wetten in te stellen. Dat heeft Christus gedaan. En omdat Christus het gedaan heeft. Heb de kerk zich te onderwerpen aan de leer en het woord en de wet van Christus. Want we zeiden, hij regeert met het hoogste gezag. Vooraf willen we nog even dit zeggen. Die aan de rechterhand in de oosterse wijze, in de oosterse landen was het de hoogste eer om aan een koning zijn rechterhand te zitten. Wij vinden van en daarvan eenmaal in Gods woord dat Salomo wanneer zijn moeder tot hem kwam, hij voor zich voor haar nederboog en hij een stoel naast haar zette in zijn troon, zodat Beth Seba naast hem aan zijn rechterhand zat. Dat was de hoogste eer die iemand hier onder de oosterse landen bij de koningen verkrijgen kon. Zo is Christus, mijn gehoordes, door zijn vader aan zijn rechterhand geplaatst en niet als een smekeling. We vinden van Betseba nog dat ze een verzoek deed aan Salomo wat hij niet inwilligde. Maar Christus is verhoogd niet alleen door de vader, maar ook door zijn zelfs godheid, want hij was ook waarachtig God, eens wezens met de vader. In de voldoening aan de goddelijke gerechtigheid eh, moest hij verhoogd worden. Ik toch heb gezegd, ik heb u tot koning gezalfd over Sion Berg, mijn reinigheid. Dus hij moest als koning gaan heersen. Dus door den vader erkend, zodat Christus niet gelijk als Bethseba nog een verzoek zou doen. Maar mijn oordes, Christus is ook niet een bidder bij den vader... Als zoals wij bidden om een smekeling te zijn aan zijn voeten. Nee, Christus is door den vader als hoofd erkend van de kerk. Opdat hij recht heeft om te eisen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel. En de einde der herden tot uw bezitten. Dus Christus die als verhoogd is met de hoogste eer. De hoogste eer. Hoofd. ...van zijn christen gemeente. En we zeggen, hij heerst daar met het hoogste recht. Hij heerst daar, mijn hordes, als wetgever... ...die zijn volk komt te regeren... ...en regeren bestaat in geven van wetten. Nu heeft Christus als wetgever aan de rechterhand zijn vaders... ...en zijn kerk die zijn ledematen zijn... ...zijn zijn wettige onderdanen. En als wettige onderdanen van het hoofd... ...gelijk mijn pink, mijn hand, mijn vinger... ...ledenmaten zijn... ...en we verleden week nog gezegd hebben... ...zonder hoofd kan een mens niet leven. Dus onze ledematen leven door het hoofd. Nu de kerk, mijn uurders... Dat zijn de ledematen, dat is het lichaam van Christus. En Christus is het hoofd zijn de christen gemeente. Nu leeft de kerk door het hoofd. En het hoofd regeert het lichaam. Zodat het niet is een regering daar met eerbied gesproken dwang achter staat. Dat men zich moet buigen zonder dat we willen. Nee, want de ledematen die door het geloof met hem verenigd geworden zijn, trekken de leven uit het hoofd. Zodat ze, mijn houders, niet in een dwangbuis zitten. Ik zit onder de regering van die koning. Nee, maar ze roemen in de regering van die koning. Een vrijwillig volk op de dag van zijn herkrijg. Vandaar het wanneer ze is koningsgezind zouden zijn en bij tijden en gelegenheden zouden ze met de kerk roemen zo moet die koning eeuwig leven betalijk met diep ontzag men zal hem het goud van schepen geven hem zegenen dag bij dag dus ze gaan de koning verheffen zoals zij verhoogd is aan de rechterhand zijn vaders want daar is zij hun ten goede daar leeft hij en daar is hij. Niet alleen, mijn huddes. En we zeiden: het is een geloofsleer. Dat voor ons eindig verstand niet te bevatten is: dat hij zit aan de rechterhand zijns vaders. In de eerste plaats: uh, God de Vader is een geest. En die heeft geen gouden of een diamanten troon waar hij op zit is een onzichtbare, eeuwige, volzalige geest, die de hemel vervult met zijn heerlijkheid en de aarde met zijn macht en zijn wijsheid. Zodat de grootheid van het wezen gods niet te bepalen is. Dat God in zijn woord op menselijke wijze ons in kennis komt te stellen, of dat hij een rechterhand heeft. In wezen heeft God geen rechterhand. Mensen hebben een linker en een rechterhand. Christus in zijn menselijke natuur gaat een linker en een rechterhand. Nu wordt hij hier voorgesteld, maar over ons eindige mensen. Die waar het gelden is, God is groot. En wij begrijpen het niet, wordt hij hier voorgesteld om ons eindige mensen enig begrip te geven van de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit Gods. Nu, als er staat aan zijn rechterhand, zittende aan zijn rechterhand, de rechterhand Gods, en dan zit Christus aan de rechterhand Gods, waarvan de geloofsbeleidenis in het begin al zegt, ik geloof in God en Vader, den Almachtige Schepper, Heere des Hemels en der aarde. Dus, als hij hier gezeten is aan de rechterhand zijn vaders, en dat aan de rechterhand schok die schepper is. En we zeiden, heeft hij nu de regeringen gods door welke God de vader alle dingen regeert, door wie de vader alle dingen regeert, dus zo heeft hij van de vader verkregen, waarvan dat hij zegt, mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. God de Vader heeft hem op, als vrucht van zijn arbeid gegeven, beschikking over alles wat leeft, hemel en aarde, komen Christus toe. Vandaaruit ook dat hij zal ook komen waar God hem als rechter aangesteld heeft. <coughs> Wanneer we nu dan hier vinden dat hij al zo regeert, dus beschik beschikking heeft over al wat leeft en in zonderheid over zijn kerk regiert. We zeggen regeren, dat houdt zoveel in dat men wetgever is. Christus, mijn oordes, is ook wetgever aan zijn kerk en er geldt het van dat zijn wetten zijn niet als waar. We vinden nog dat hij zegt in Matthäus 11 vers 1 en 8 of 29. Uh, neem mijn juk op u en mijn last. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dan de wetten voor de goddelozen zwaar zijn. Die zeggen die zijn te zwaar om te dragen. Uh, dat is een tweede zaak. Maar voor zijn kerk zijn er geen zware wetten die Christus geeft. Waarom niet? Hij heeft de wetten liefde geschonken, Omdat hij zelf uit liefde voor zijn kerk betaald heeft hun schuld. Hun meegenomen heeft als het ware naar het of En hij daar haar vertegenwoordiger is voor het aangezicht zijn vaders. Zodat hij zegt we heersen met het hoogste recht. Ach mijn ouders, het is een zegen. En een weldaad als we onder zulke koning, van zulke koningen onderdaan mogen zijn. Daar is geen groter voorrecht dat ik hoort iemand zeggen er is anders weinig van zijn koningschap te zien. Van zijn godsregering te zien. Want hoe God is in de wereld of dat de duivel regeert in plaats van Christus. Maar houd in gedachten, eens. Christus die heeft toch het roer der wereldgeschiedenis in handen. Hoor. En heeft onder zijn regering toch zijn kerk. Waar we straks van zeggen dat hij ze verzorgt en bewaart. Heeft toch zijn kerk. Dat al is het, dat het bij tijden lijkt of dat Christus geen notitie neemt. Nee, bijvoorbeeld in de tijden van vervolging. En wie weet, mijn rooders, in sommige landen is er alweer vervolging. Dat wil zeggen waar Gods woord niet meer gepredikt wordt en waar leraars en zelfs in de gevangenis geworpen worden en soms al gemarteld worden. Al is dat het nu niet geschiet door de Roomse Kerk, geschiet het nu door het communisme. Dat hand over hand toeneemt en als God het niet. Uh, toen als God het niet vroeg die wals over de wereld rond. En maar houd toch in gedachten is dat Christus heeft het roer in hem en die zal eens bewijzen dat wanneer dat hij zal komen op de wolken de dat hij regeert en dat alle knie hem gebogen zal worden en alle tong zal hem zweren. dus dan is het dat we hier in de openbaring, zelfs ook in de kerk, zelfs nog zo weinig zien van zijn godsregering, uh, toch regeert hij met het hoogste recht. En hij regeert als wetgever. Maar hij regeert tevens dat hij bezit heeft over al het geschapen. Hemel en aarde behoren Christus toe. En wanneer we dan nog zeiden, er staat hier zittende... Uh, we vinden van Christus op een keer dat Stefanus gestenigd werd, dat hij Jezus zag staande terecht aan God. Uh, daar stond Christus gereed om uh, Stefanus' ziel veilig te ontvangen in het hemelhof. We vinden dat koningen niet zitten, niet altijd op de troon. Die hebben wel eens oorlogen moeten voeren en dan moeten ze opstaan van de troon. Maar hier vinden we dat Christus de oorlog gevoerd heeft. Hier vinden we dat Christus de strijd gestreden heeft. Zodat wanneer we hier vinden dat hij zittende is op zijn troon. Een beeld is van rust. Christus rust. We zijn er met eerbied gesproken. Want alles wat nodig was. Tot de zaligheid van de kerk. Had hij verworven. God was bevredigd. Aan zijn recht was voldaan. Het bloed was gestort. De satan was overwonnen. De duivel zijn kop was vermozeld. De zonden waren verzoend. De hel was gesloten voor zijn volk en de hemel is geopend. Dus een beeld van rust. Zodat de heerlijkheid van Christus hier aan de rechterhand zijns vaders een zeer schoon beeld is. Uh, Christus, we vinden dat God na zes dagen en wanneer hij de wereld geschapen had staat er en God rust ten zevende duim wat betekende dat dat God moe was van het scheppen wel, nee God is nog moeder nog wat. wat betekende dat wel dat hij vermaak had in zijn werk hij heet op met scheppen en hij had genot met eerbied gesproken hij verlustigde zich in het werk zijn hand. en nu mijn houders Christus die als de tweede Adam opgestaan was ten hemel gevaren. En nu aan de rechterhand zijs vaders was, was rustende. Alles, alles was volbracht. Er was niets meer nodig voor de zaligheid van de kerk. God de Vader had hem in de hemel genomen. Had hem verhoogd met de heerlijkheid. Dus er was niets meer te doen. Voor de zaligheid van de kerk. Maar dat wil niet zeggen dat Christus niets meer doet. Want met eerbied gesproken, mijn is rust Christus niet. Voordat de laatste van zijn leden na te binnen is. Dan zal er straks aanbreken een eeuwige rust. Christus is hier aanvankelijk, zeggen we. Een rustende, maar hij zal nog één keertje van zijn troon opstaan. En wanneer dat hij op zal staan van zijn troon, zal hij komen. Om te oordelen de levenden en de doden. Zo vinden we dan, dat wel Christus daarom ten hemel gevaar is. Opdat hij zichzelf daar bewijzen als hoofd zijn christelijke kerk. Dus, oplettend. hoor. Wij zijn nogal eens gezind om te zeggen onze kerk. Ja. En dan moeten we zeer voorzichtig wezen dat we de kerkmuren niet zo hoog optrekken dat er maar één zaligmakende kerk is. En laten we voorzichtig wezen, mijn hunus. Want dan kunnen we ons doodvechten voor doorstenen. En weet je wie dat meeste doen, de dode. De dode vecht het meest voor doorsteen. De levende kerk. Mijn hordes. daar vallen de kerk weer weg. Daar is maar. één kerk. En het begat erover. Of dat ik behoor tot de levende kerk. Moeten we dan. Ons niet aansluiten. Of moeten we dan niet behoren. Tot een kerkgemeenschap. Dat is een tweede zaak. Maar mijn in zover we behoren. Tot een kerkgemeenschap. Ach, behoren we daarmee uh, zijn we daarmee een lid van de levende kerk? Want daar gaat het toch over, we vinden hier, wat zou het ons baten, mijn Heus, dat we hier zestig jaar soms gearbeid hebben voor een kerk en kerkinstitutie, enzovoorts. En we zouden geen lidmaat zijn van de kerk van Christus. Schrik niet, dan zijn we maar stellengoud geweest. Dat wanneer het gebouw volmaakt is, dan gaan we het schroot groot op mee naar het vuur. Ter verbranding prijs gegeven. Daarom moet je maar nooit zeggen, al is het dat je die naam draagt uitgerefereerd, moet je maar nooit zeggen, onze kerk hoor. Nee. We houden maar in gedachten is. Ach, dat het een weldaad datzelfde wezen, als we behoorden tot de kerk van Christus. En want mijn ouders, de stenenkerk en de naamkerk, die laat je straks bij de dood in de steek hoor. Die laat je in de steek. Maar als we behoren tot de kerk van Christus, de, de christelijke kerk, de kerk van Christus. Dan ga je straks, wanneer je gaat sterven, tot je hoofd en tot je koning om daarvan en uit de strijdende kerk overgebracht te worden in de triomferende kerk. Daarom vinden we nog dat David nog zegt niet, wanneer dat het gaat over de kerk, hoe liefelijk zijn mijn woningen. Nee, hij zegt, hoe liefelijk zijn uw woningen, o heren, de is garen. En wanneer dat een heren tegen Salomo zegt, dat hij een huis moet bouwen, dan zegt Salomon niet dat in een huis voor hem en voor dat volk bouwt, maar een huis voor de here bouwt. Zodat in wezen moet de plaats des gebeds, mijn hoordes, een plaats wezen waar God regeert. En waar hij regeert door zijn woord en door zijn geest. En dat er degene die onder die regering buigt onder het gezeg en de autoriteit van het woord. Christus regeert door zijn geest en woord. Daar gaan we niet verder over uitwijden. Maar... Uh, dus wanneer we hier dan vinden uh, de christelijke kerk. nu, uh, We zeiden ze even. Uh, wat zal de ledematen van Christus doen? Die zullen zich onderwerpen aan de regeringen gods. Ja. Maar weet je waar ze soms wel ervaren? Dat wanneer ze door het geloof met Christus verenigd zijn geworden, dan ze nog wel eens wat van Adam scheep hebben. En dat wanneer er wat van Adam nog in de werkende is, dat alleen afgelegd wordt bij de dood, dan houdt alles van Adam voor eeuwig op. Dat afgelegd wordt bij de dood, dat zich hier nog wel eens wat verzet tegen de regering. Maar man, dan kan er zelfs in Gods volk nog wel eens wat verzet wezen tegen de regering. Tegen de Gods Wil ik u eens duidelijk wat zeggen mensen. Hoe komt het dat er zoveel die ledematen behoren te zijn. Van de, of ledematen zouden zijn van Christus als kerk. Dan die soms niet met elkaar kunnen leven. Ach, omdat meester Hoogmoed nog in die oude mens zit. En dat we zelf nog een beetje koninkie willen spelen. En als nu we onder de regering van de koning van de kerk mag gebouwen. Dan huldigen we zijn regering. En dan komen we aan de planten van zijn voeten terecht. Dan zijn we geen bazen meer. Die geëerd moeten worden. Maar dan zouden we elkaar weer opwekken. Eerd den Heer uw God. Waarvan dat hij zegt. Ik ben de Heer uw God. Gij zult geen andere Goden van mijn aangezicht hebben. Ach Christus leert uitdrukkelijk. opdat ze één zijn gelijk als wij één zijn. Ik en u en zij mij. opdat ze in ons één zijn. Wat is nu de oorzaak van mijn ouders van. Dat men naast elkaar kan leven. Ach, omdat die zuurbeesten van een oude mens niet geheel eruit is en niet verstorven is. En die steeds zijn kop meer opsteekt. Daarom regeert toch de koning met gezag. Gelukkig als onder het gezag van die koning mag buigen. Dan heb je geen ene vijand als de duivel en de zon en de wereld. Echte waarheid hoor. Als je mag buigen onder de regering en lidmaat van Christus bent. En je mag buigen onder zijn regering. Worden dit je vijand, de zonde, de duivel en de wereld. Dan kan je niet meer delen. Dat de wereld vijandig dan staat tegenover Christus en tegenover het hoofd en tegenover de kerk. Dat is gewonder. Nee, dat is gewonder. O, mijn hoerders, die het gezag van de koning eren, die wensen het ook voor de koning op te nemen. Niet in deze zin om met het zwaar te strijden, maar om de strijd des geloofs te strijden. En om het in ook voor de leer op te nemen van de koning. De leer van genade door recht. De leer dat er voor God niets anders geldt als onze koning. Is van Israël's God gegeven. Daarom die onder zijn gods regeringen mogen verkeren. Waardoor hij alle dingen regiert. En gelukkig als we maar gebuigen Onder de leidingen van Christus. We vinden nog. We zeiden die oude mens. En zo we afstappen. Maar die oude mens, die is nog niet zo gauw afgestorven. Die wou in paradijs, wou Adam zelf koning zijn. En eer dat we nu koning af zijn, daar is God voor nodig. Daar is God voor nodig om koning af te zijn. Want mijn hoeders, anders zitten we vol met opstand en tegenstand en vijandschap. Maar die oude mens, ach eer dat hij is ontkroond, en het is waar geworden is, ik zal die kroon omgekeerd, omgekeerd, omgekeerd, dan nou, als ontkroonde koningen aan zijn voeten in het stof liggen. Ach, wat een gezegende plek is dat. Een gezegende plek. Maar omdat we zeiden, dat wat er in Adam was, ik wil als God zijn. Ach, dat zit zo diep ingeworteld, daar mijn redders heeft die koning in zijn regering. Nog er wat bij gezegd. Die achter mij wil komen, dus mij huldigen als lidmaat, die moet zijn kruis opnemen. Dat kruis, dat is dodend voor het vlees. Dat is dodend voor de hoogmoed. Dat is dodend voor die oude mens. Hoe meer nu, onder zijn godsregeringen vergerende, zal dodend wezen voor de ...en zal zich openbaren in een godzalige wandel. Die het dichtste bij Christus als hoofd zijn gemeente... als onder, onder zijn heerschappij het dichtste bij hem mag leven... ...zal het godzaligste wandelen. O mijn deus, waarom? En wij die zullen een vernederde, een vertederde... ...en een verootmoedigde conscientie hebben... ...in de bewustheid van de kennis in het licht... ...van die koning... ...ach mijn huddes, ...dan worden het ellendige... ...die hij moet beheren... ...rechtvaardig wijs en zacht... ...en een ellendige regeren ...recht op een klacht... ...maar we gaan even verder... ...in de tweede plaats zijn doen ...niet alleen uh, zijn regering... ...als hoofd zijn kerk... ...maar als hoofd zijn de kerk... ...verzorgt hij ook zijn kerk... ...wanneer we vinden wat nuttigheid... ...brengt ons de heerlijkheid... Van ons hoofd Christus aan eerstelijk. Dat hij door zijn heilige geest in ons. Zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Ja. We lezen nog dat wanneer hij zegt. Eh, tot zijn discipelen. Eh, wanneer ik verhoogd zal zijn. Zal ik de trooster tot u zenden. En die trooster. Die trooster, die genoemd wordt trooster om te troosten, zal het uit het mijne nemen en zal het u verkomen. Die vinden we hier, eh, dat er staat dat hij eh, door zijn heiligen geest, dus het eerste wat hij als verhoogd koning ook gegeven heeft, en u zou de tijd ontbreken wanneer u er uitgebreid bij stil gingen staan, omdat straks nog het onderwerp volgt van de Heilige Geest. Mijn woord is dat de Heilige Geest als van Hem gezonden is geworden. Daarom staat hier zo duidelijk eerst dat Hij door Zijn Heilige Geest in ons. Wat betekent dat? Door de Heilige Geest worden we met Hem verenigd, want die werkt het geloof in onze hart. De Heilige Geest maakt ons één met Christus. Door het geloof, door de mystieke band des geloofs worden ze één met Christus. Maar de Heilige Geest die in de woont, leidt ze steeds tot Christus. Het is een eigenschap, mijn houders, van het zaligmakend geloof zoals de Heilige Geest dat werkt, dat hij de gemeente steeds tot Christus leidt opdat ze uit zijn volheid, wat we hier dan nog vinden, eh, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Och, eens mijn hordes, giet, uitgiet. We vinden nog, als het regent, dan zeggen we, wanneer het hart regent, het giet buiten. Dat wil zeggen, de overvloed van regen. Nu is er bij Christus, daar het des Vaders welbehagen geweest is, dat in hem al de volheid wonen zou, is er zulk een onzeggelijke overvloed. Een overvloed waarvan het des Vaders welbehagen geweest is, dat in hem al de volheid wonen zou. Op de Pinksterdag werd dan ook de kerk van Christus zo vervuld met de Heilige Geest. En zo volgegoten met die hemelse gaven. En wat gebeurde er toen? Ach, gingen ze toen eigen preken. En gingen ze toen bevinding preken. Want nee, wat dan? Wel, mijn herders, toen gingen ze Christus verheffen. Heb je wel eens opgemerkt? Dat toen de heilige geest inder was. En ze vol best heiligen geestes waren. Dat ze Christus uit gingen dragen. We vinden niet, zelfs wanneer ze voor dronken gehouden werden, dat ze zeggen, dat zal God bezoeken bij jullie hoor, dat hij ons voor dronken houdt. Nee, mijn houders, Petrus die gaat hun Christus prediken, Christus verklaren. Ze waren zo vol van Christus. Vandaaruit ook mijn houders, in zoverre dat er ze zouden zijn. Hij lacht dan we een die van mochten hebben. Dat er wat van die geest in ons zaten om Christus uit te dragen. Er staat hier eh, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten zijn hemelse gaven uitgiet. Haalt die hemelse gaven in ons uitgegoten worden, dan zijn we vol van God en vol van Christus. Daar beurt niet zoveel, nee. Daar beurt niet zoveel. En waarom zou dat komen dat het niet zoveel gebeurt? Dat wij vol zijn van God en vol van Christus. Ach, mijn hudden, we zijn zeker niet leeg genoeg. Niet ontbloot genoeg. Niet arm genoeg. Want noodruftigen zal hij verschonen. Aan armen uitgena, zijn hulp ter verlossing. tonen. hij slaat en zielig uit. Als hun geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar en zo. Hoe wordt nu het geloof hierdoor werkzaam? Ach, mijn hart. Ach, dat kan bij tijden wezen. Dat het is of dat een hemel gesloten is. In plaats van dat de hemelse gaven. Dat die regen op ons neerdaalt, Dat het zo'n tijds kan zijn of dat een hemel gesloten is. En dan ze met de kerk zouden bidden. Ach dat gij de hemel schud. En dan ze moeten bekennen. Dan ze zijn als een dor en een dorstig land. Dat zedert lang licht uit de droge uh, Verkwijnend in een doodse stand. Wat zal dat in haar meebrengen? Ach dan ze gelijk een hert soms weer gaan schreeuwen. Door den heiligen geest die in de we zouden hier een ruim veld hebben als we hier gingen spreken ook nog voor wat dan zogenaamd wordt genoemd de bekommerde kerk. Houd in gedachten is dat wij niet voor de bekommerde kerk houden al die veranderde erge mensen, hoor. En dat we niet voor bekommerde mensen houden die rijk en verrijkt zijn. Weet je wat wij voor de ware bekommerde houden die met de schuld geen raad weten die buiten God niet kunnen leven. Die bekommerd zijn. Ik lees in Gods woord maar één keer over. Het woord die bekommerd. Ik ben bekommerd vanwege mijn zon. In onze tijd is de bekommerde kerk veel groter. Als de bevestigde kerk natuurlijk. Want je moet er je eigen bijzetten, je moet erbij gezet worden. En je wordt er misschien nog graag bijgezet ook. Maar houd hier rekening mee. Dat de waarrechtige bekommering. Door God en Heilige Geest gewerkt wordt. En door God en Heilige Geest. Wees die bekommerd, en dat zijn de ellendigen en de nooddruftigen die zoeken water, er is geen ik, de Heere zal ze vervullen, zal water gieten op den dorsten en stromen op het rood. Dat hebben die bekommerden te wachten. Die door den Heiligen Geest, die in Christus en in hen woont, en door den heilige Geest in de weg van ontdekkingen, van ontlediging, van ontgrondingen, van ontwoting, Mensen zijn die niet boven de schuld uit kunnen komen. Je hebt tegenwoordig een bekommerde kerk die boven de schuld uitgebruikt zijn. Ja. En ja, jaren bekeerd zijn in de eigen ogen. En mijn oor ze hebben nog zoveel rechten dan ze dreigen van naar de hemel zetten. En ze hebben nog zoveel rechten dan ze een de brokken heen zetten. Ja. Want kijk eens, als er nu mensen gaan sterven, die Christus niet deelachtig zijn. En toch het, die moet je van armo in de hemel zetten. En anders komt er zelf ook niet onbekeerde mensen zetten, onbekeerde mensen in de hemel dat wil zeggen, die noemen enige eigenschappen en enige kenmerkjes op, en denk je dan dat God had ach, mijn heurders, mijn volk gaat verloren omdat geen kennis is, de waar bekommering bestaat dat ik ga niet buiten God en buiten Christus leven Daarin bestaat de bekommering nu, dan geldt het hier. Dat op zijn tijd en op zijn wijze zal die wateren gieten op de dorstige. En stromen dan zal die uit die volheid waarvan ik hier lees. En dat hij de hemelse gaven uitgiet om je te doen kennen. De vergeving der zonden, de vernieuwing van je hart, de vrede met God, de verzoening, de troost en de blijdschap. Dat je ervan zal leren, wat is uw enige troost bij dan leven en sterven, dat ik niet mijn zelfs ben, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomelijk betaalt, dat is de behoefte van de ware bekommer. Anders is men een gezeten burger hoor, waarvan Christus kan zeggen, gij zijt rijk en verrijkt en hebt geen dingsgebrek, die hebben de hemelse gaven niet vernomen. Nee, nee, mijn houders. Als ze door een. Door de een of andere. Maar een beetje ingezegend worden. En wat gebouwd worden. hebben ze het naar de zin. Maar die waarachtige bekommering. Des harten leren ik in. Die hebben het alleen maar in de zin. Als Jezus is bij de wonden in. Ach, bedenk het toch. Dat we een tijd beleven mensen. Ach, laat u toch niet misleiden. We hebben vanmorgen ernstig gehandeld over dat God zijn strenge recht en die gaat van het recht niet af maar die onder dat recht mag gebouwen, dat gaat God zijn hart veropen, geeft hij zijn zon en een heilige geest waardoor ze Christus ingeleid en al zijn weldaden weerachtig mogen worden merk is ons zijn hemelse gaven, dus niet alleen bekommerd maar ook wanneer God genade verheerlijkt hebt, met medeweten en bewustheid voor eigen hart en leven Ach, dan kan het bij tijden wel eens wezen... dat er een zeker dichter zegt... ik ben een rijkdom overladen... wereldlinge hebben schat... ik maak me in de wilde bad... als we de liefde gods mogen smaken... en de zoetigheid van het zoete bloed van Christus... besprengt op de conscientie... daardoor leren kennen de zoete vrede gods... die alle verstand boven gaat... ach, dan zal het wel eens zijn... Wat ze zingen in psalm 23. De Heere is mijn herder mij zal niets ontbreken. Hij voert mij een grazige weide aan zeer stille wateren. Hij richt mijn tafel toe voor mijn hateren. Och, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven. Dan andere smaken in de tijd die bij koren en mocht wel lustig leven. Zo kan hij die hemelse gaven in de hart uitvoeren. En mijn ouders is waar die hemelse gaven in het hart is. er ook de liefde. Er is ook de liefde en de mededeelzaamheid. Ach, waar die liefde gemist, waar de hemelse gave gemist wordt. Ach, daar moet men zelf gehuldigd worden. Maar wanneer die hemelse gave gekend wordt, er huldigt men met elkaar Christus. Ach, als dat nog eens gebeuren mocht ook onder ons, mijn oren, zal dan wel dat lezen. Weet je wat het dan waar kon zijn? Hij nou, ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zonen van hetzelfde huis... Als broeders samenwoonden waar het liefde vuur niet werd verdoofd als vrucht van de hemelse graaf. Ach nu gaat dikwijls alles door ook de aarde heen. Ach bedenk toch enigelijk wat tot onze vrede dienen is. Eh, toch eh, wanneer we hier vinden we zeiden in de derde plaats nog even. Niet alleen dat hij zijn kerk verzorgt als hoofd zender gemeente. Maar de ze zelfs koningin in de tijd van de oorlog. Heeft ze wel moeten vluchten. Dat heeft koning Jezus niet gedaan. Maar tot ons best wil is zij gevlucht. Heb toch de zorgen meegenomen. En heb ze alles nog geprobeerd om in ons land de benauwdheid te verlichten. De laatste, de laatste tijd zelfs tegen het einde van de oorlog. Heeft ze mede zorg gedragen dat er eten zou zijn. Ja. Maar... Beschermen tegen de machtige vijanden kon ze niet. Nee, ze moest zelf de vlucht nemen. Maar hier vinden we nog de derde. Dat Christus als hoofd zijn de gemeente, ook zijn kerk beschermt en bewaart. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschudt en bewaart. Maar stil is. Ach, wat lezen we dan in het boek der psalmen? En David zelfs zegt, nou zal ik nog eens ter dagen in de handen van Saul omkomen. Wat lezen we dikkels, wat, uh, wat de vijandschap twist met mijn twisters hemel heer, En gaat mijn bestrijders toch de keer? ziet hier even een eigenschap van het geloof. Die leren de vijanden kennen. Een eigenschap van het zaligmakend geloof is dat ze de vijanden leren kennen. En mijn hoorden, wat is de grootste vijand? Ach, die dragen we in ons eigen om. En dat verdoemelijke ik, de zon. Wat is de tweede vijand? De duivel. En de derde vijand de wereld. Dat zijn drie hoofdvijanden. Waar alle andere vijanden uit voortkomen. Dat zijn de drie hoofdvijanden. En nu hebben ze zelf in haarzelf geen kracht. Tegen de inwonend verderf. Houd ingetecht is. We lezen nog in de catechismus dat we nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Als het nu niet is Dan we de gevaren leren kennen. Door ontdekking des heiligen geestes. Dan zullen we niet bidden bewaren me toch wel vermogen God. Want mijn hoeders. Dan zijn we ingeverd. Om onder zijn regering vandaan te lopen. En zelfs met de duivel te paren. Maar let op. Ach, dan zie ik die Salomon. Verleid door de vrouwen. Dat hij te laatste buigt voor een afgod. In het boek prediker vind je zijn bekering, zijn tweede bekering. Dus we moeten ons toch wel bewust zijn. Daarom niet te hoog gevlogen hoor. En niet te hoog gesproken. En niet te hoog gedraafd. Dat zal mij niet overkomen. Ach, we hebben zo nodig. Dat Christus als hoofd van zijn kerk. Ons bewaart en bewaakt. Bewaart en bewaakt. Tegen de zonde die ons lichtelijk omringt. Tegen het gevaar. Want de Satan die weet zoveel strikken te leggen, zoveel klemmen te leggen, zoveel voetangels te leggen. Daarom heeft Christus niet voor niets gezegd, dat is behoordende mede tot zijn wetgeving, voor niets niet gezegd. Waak en bid, opdat dat gij niet in verzoeking komt. Want uw tegenpartijder is de duivel, gaat om, als een briesende leeuw zoekende, wie hij zou kunnen verslinden. Maar wat vinden we nu hier, eh, dat eh, hij daarna, dat hij ons met zijn macht, en dat is zijn almacht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat al is het, dat de vijand soms, en bij tijden soms zal zeggen, de arme hoop valt in zijn potten. Dan zal hij ze nog beschermen. Wil ik u één beeld geven ter verduidelijking. En David die was schaapherder. En de schapjes waren van zijn vader. Maar wanneer er een leeuw komt en die haalt een schaap weg. Dan zegt hij niet die smerige leeuw die heeft dat schaap weggehaald. Maar ze zijn van mijn vader en ik kan er toch ook niks aan doen. En wanneer er een beer komt en die haalt er ook een weg. Zegt hij niet ja dan heb er vader maar eentje minder. Nee dan gaat hij de beer en die leeuw daar vinden we van. En hij redde dat beest uit de muil van die leeuw. En uit de muil van die miet. Dat al is het dat dat beest misschien gekermd heeft. En soms de beenderen soms gekraakt heeft. Eh, van smart mijn rudders. Maar ze worden gered. Houd ik gedachten is zo staat de koning in voor de kerk. Dat al is het dat het soms lijkt. Dat of dat de duivel met je op de loop zal gaan. Soms van de strijd en van de aanvechtingen en van de verzoekingen. waarvan Satan soms in zonderheid degene die zichzelf leren kennen. En die soms in de strijd gebracht worden, in de geloofstrijd. Ach, dan kunnen we in onze eigen kracht niet overwinnen. Maar dan heeft hij overwonnen. En daar staat Christus borg voor. Dan ze straks veilig warm komen. Niemand zegt die zal ze uit mijn hand rukken. De vader die ze mij gegeven heeft. Is meerder dan al. En niemand zal ze rukken uit de hand mijn vaders. Dus de veiligheid van de kerk legt verzekerd in de godsregering van koning Jezus. Dat al is het. dan ze ten vuren en ten zwaarde verwezen zouden worden. Dan heeft het bewezen in de tijd van de mattelaren. Dat ze zingend op de brandstapels gestaan hebben, onder zijn bescherming, dat ze niet afgevallen zijn, en hem niet verloochend hebben, maar staande gebleven zijn, zelfs in de vlammen des huizes. O, ziet mijn houders, uh, hij ze bewaart en beschermt, uh, tegen, en beschut, en bewaart tegen al hun vijanden. Dan zegt Luther, laat dan de afvrijwoelde gezeten aan God. Zijn rechterhand zal hij ons te afmoeden, Zodat de veiligheid van de kerk verzekerd is in ons hoofd en ons koning. Dat al is het, dat het lichaam soms dreigt te verzinken. Maar het hoofd is nog boven. Wanneer hier een zwemmer is, en je ziet zijn hoofd boven, dan zeggen die verdringt niet. Maar je ziet zijn lichaam niet. Maar het hoofd is boven. Zo is het hoofd, Christus is boven, verheerlijkt aan de rechterhand zijns vaders, en die staat in voor zijn kerk, waarvan we dan nog zingen. Om dan met een enkel woord te gaan besluiten uit Psalm 97, God heerst, Hals op, opperheer, dat welk hem juichende heer. Ga je aardig in eiland, verheugd weer uw eiland, hem dekt met majesteit de wolken donkerij. Hij vestigt zijn in troon op het Heilige Rijksgeboot, vol Recht en wijs beleid, Psalm 97 verzin. op weg en reis naar de eeuwigheid. Wij kunnen nooit zeggen wat we willen. Weet je wanneer Christus volmaakt uitgedragen en ze zo vervuld zijn als ze boven zullen zijn. Anders kan er geen eentje van Gods volk en geen ene leraar die kan zeggen wat hij wil zeggen. Want wat zou hij dan wel willen? Ach, hij zou wel zodanig willen prediken over die rijke Christus dat elke onder zijn godsregering kwam te bouwen En dat elk hem als koning zou verkiezen. Want mijn deurders, als die niet onze koning is, hebben we toch een koning. Maar dan zijn we nog in de slavernij. De kerk, de christelijke kerk is gekocht door zijn bloed, die heeft uit de slavernij verlost. En ook kan men de slavernij zo gewond wezen dat men er geen zorgen hebt dat men in de slavernij zit. Als we in de wereld ons leven hebben en in de wereld alleen ons genot hebben, dan leven we in de zonderheid, in de grond, in de slavernij. Dan worden we ons leven maar doorgedreven en gejaagd totdat we straks ontwaken zullen. Ontwaken, gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat we wakker zullen worden in het licht van die Godsgeheer. O, mijn hoeders, wat zou het dan wel dat wees. Als er nog eens waren die wakker geschud werden in het ontwaken gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal overlicht. worden want houd in gedachtenis van die koning daar geldt het van ja elk daarvoor vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer al het heidendom zijn lofgetuigen die is vaardig tot zijn neer dus al is het dan om hier niet zouden leren kennen als hoofd en als onze koning als hoofd van de christengemeente dan zullen we hem toch eentjes, ene keer leren kennen. En we zullen hem leren kennen ten eerste als we hier ons laatste adempje uitblazen. Ach, dan zal het dan ontmoeting worden van de koning van de kerk. En hoe zullen we hem dan ontmoeten? Als we hem niet hebben leren kennen. Als ze hem hebben leren kennen, zal het wat zijn komt in. Gij gezegende, mijn vader. En ga nu erven wat je bereid is. Maar als we hem dan niet zullen kennen. Ach, mijn horens en je zou dan moeten horen, gaat weg van mij. O, vreselijk woord. Die nu nog roept, wendt u naar mij toe. En wordt behouden. O alle geëinden der eren. Want ik ben God en niemand meer. Vandaag door middel van het woord nog laat roepen. Ziet het lange God de zonde der wereld weg. Nog laat roepen zoeken den Heer terwijl hij te vinden is. Roepen hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zij de weg. En ongerechtige man zijn de gedachten. Hij bekeerde zich tot de Heer En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldigheid. Ach bedenk het is mijn ouders Dat hij nu door middel van zijn dienstknechten bij tijden nog laat bidden. Wij bidden u al God door ons baden. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoeken. En als we nu op zulke roepstemmen geen echt zullen geven... wat zal het strekkies wezen, ik heb u de tijd gegeven. En je hebt je niet bekeerd. Ik hoor een tegenwerpen, och man, ik kan me niet bekeren. En je preekt toch zelf dat de mensen eigenlijk niet kan bekeren. Hij goed geluisterd. Maar dan, als je dat dan zo goed weet... Dat zij zelf niet kennen het woord van God leert dat hij het kent. Laat hij je gebedje nou eens heren, bekeer u me, zo zal hij bekeerd zijn. Laat er dan geen stilzwijgen bij hem gevonden worden. Ach, God mocht nog eens een pijl schieten uit zijn eeuwig welbeheggen. Dat hem er onder ons nog eens gevuild zal worden die de schuld gebracht werden door God. Want het zou toch wat wezen, mijn houders. Gehoord te hebben van een koning die heerst met het hoogste recht, die zijn kerk verzorgt en beschermt en ze straks tot hem neemt. Waarvan het volgende onderwerp is dat hij al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpt naar mij. Maar al zijn uitverkoren in het eeuwige leven. Ach, ik zei straks wat zou het wezen. Als hier, hier. Ik heb nog de man wel niet gekend, maar wel van hem gehoord, een oude leraar. En die had een zoon die hem ontzaggelijk veel verdriet aangedaan had. En toen lag hij op zijn sterfbedje. En toen kwam die jongen die zegt: Vader, hier is je zoon Jan. Vader, hier is Jan. Hij zei: De kleine jongen. Kan je je zoon niet? Hij zei: De kleine jongen, ga weg. Ga weg. En die jongen brullen. Een stervende godzalige vader. Ik meen dat hij 93 held was de oude Sterkenburg. En toen kwam er een kind van God en die zegt Sterkenburg hoe is het met je? Hij is het goed. Is waar? Ja zegt hij. Ik ben gereed om afgelost te worden. En om binnen te gaan. Om de koning te maken aanschouwen in zijn heerlijkheid. Daar komt Jan aan draven vader. Man, Hij dacht dat zijn vader kind was. Er komt Jan aan het want hij hoort dat zijn vader spreekt. Vader, hier is je zoon, hier is Jan. Ik kan je die jongen, ga weg. Die jongen gebruld, die zijn vader zijn leven verdriet aangedaan heeft. En op zijn sterfbed het goed wil maken, toen was het te laat. En als het nu voor die jongen verschrikkelijk was, dat zijn vader zegt, ga weg. Wat moet het dan wezen? Als hij die aan de rechterhand des vaders er zit, eens tot u zou moeten zeggen, gaat weg. Gaat weg van mij. Waarheen? Naar de wereld kan hij niet. Waar dan heen? o mijn Godes! Ik heb het meer gezegd, ik kan die leraar begrijpen. Ja, als je over de onbekeerde der moest spreken, dat hij dat niet anders kon doen als met tranen. Ach, dat God de genade nog de ernst op uw ziel kwam te binden. Terwijl het nog het kostelijkheden der genade is. En de koning van de kerk heeft de deur nog openstaan. Die roept nog wie is slecht, hij keerde zich herwaars. En tot de verstandeloze komt. Eet van mijn brood. En drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Hoort dagelijk naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel en vettigheid zich verlusten. En hebt u die genade verheerlijk? Ach, we zijn hier in de strijdende kerk. Die zal ons niet gespaard worden. Tot wellicht misschien de laatste snik toe. We zijn er in de strijdende kerk. Maar geen hoop. Ach Christus. Die staat aan het roer van de kerk. En die zal ze veilig brengen. In de haven der behouden is om hem dan. eeuwig te huldigen. Onze koning zijn naam. Moet dan eeuwig weer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar. De wereld hoort. En volg mijn zingen Met amen, amen, amen Amen. Ach, hieren. U mocht de naprediker nog zijn. En het achtervolgen met je lieve geest. Zijn vrucht nog af mocht werpen voor die grote eeuwigheid. Verzoen het zondige wat ons aangekleefd heeft. Gaat in verzorging met de ijgelijk tot de plaats van onze woning. Ach, raad de God regeer. Doe toch je goddelijke zeggen schelden. Dat u je onderdanen want in de veelheid der onderdanen. Bestaat toch deskommersierlijkheid. Hoewel het een schare zal zijn die niemand tellen kan, van oosten en van westen. Gedenk om ze dan nog naar het vrije van uw welbeheer. En verzoen het ons en zegent het uwe om Jezus willen. Amen. Onze slotsing zijn het achtste vers van Psalm 89. Gij toch, gij zijt hun roep. De kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen, Komt de ere toegebracht en wat er verder volgt. In het achtste vers van Psalm 89.